Je neus. Ja, je voelt je er blij van. lekker leven is de leus. Geen pietse pech, want je hoeft er niets van. Er niet van je fiets ligt op je luwe hij de fiets. Morgen al voor dag en dauw, een punesse in mijn voet een mannelade op m'n wou. Eit is 18 voor niet goed En toen mijn m'n je Ja, het heet, Mijn beide pappen lekker leeg En de troon die ik toen nam steken in de steek bij de dochter zijn Spuit je antigriep gehaald Nou die vogel neemde rozefijn En natuurlijk brak de nat En de... Op een moment, hij dan, van die moment, je er is? Die lekker leven in de les. Heb ik iets maar je hoeft niet. En die fijne, die fijne, de fijne, die fijne, die je die fijne, die fijne, die fijne, die fijne, die fijne, die fijne, die fijne, die fijne, Daar fijne, die fijne, die multimassalism